Uur. Het NOS-journaal. Giselle Thomassen. Goedemiddag. Zware gevechten in Libië rond de stad Zawiya. Kamervragen over mogelijke misstanden bij de marine en een aantal koperdiefstallen flink gestegen. Het weer overwegend bewolkt, hier en daar motregen, maar plaatselijk ook wat zon. In de loop van de middag vanuit het noorden opklaringen. De temperatuur ligt rond 5 graden. Vanavond weer bewolkt, morgenochtend ook nog overwegend bewolkt, maar later komt de zon door en het wordt dan 6 graden. Namorgen ook zonnig bij een graad of 7. S'nachts lichte vorst. In en rond de Libische stad Sawiya zijn hevige gevechten gaande tussen opstandelingen en troepen van Gaddafi. Persbureau Reuters heeft beelden waarop is te zien hoe er door Gaddafi's militairen op ongewapende mensen wordt geschoten. Ja, ja, ja, ja. Opstandelingen in Zawiya hebben eerdere aanvallen van Gaddafi's militairen afgeslagen. Maar volgens de laatste berichten omsingelen de militairen van de Libische leider de stad. En rukken ze op naar het centrum van Zawiya. Ook in het oosten van Libië is zwaar gevochten Onder meer in Nouf en Brega. Correspondent Koert Lindijer is in Brega en doet verslag. Gewonden en ook lijken worden nog steeds af en afgevoerd naar dit plaatje, Brega. En vervolgens door naar de stad Al-Dabia. Er zijn minstens nog tien doden gevallen afgelopen nacht. Er wordt ook nog gepraat over schermutselingen rond Raslanouf vanochtend. En daar worden hier nu in Brega nog steeds gewonden van binnen gebracht. Ja, want in Raslanouf zou in handen zijn van de rebellen. In ieder geval willen uh, dat uh, ik heb uit dat stadje, uh, die, uh, die bevestigen dat, dat daar de milities van Gaddafi zijn verdreven afgelopen nacht. En uh, dat dat nu in handen is van de opstandelingen. Bovendien opvallend vergeleken met de afgelopen paar dagen zie je nu vanuit Benghazi zie je vrachtwagens vol met uh, militair materieel en professionele soldaten naar uh, de frontlinie gaan. Dus het lijkt erop dat aan deze kant, aan de kant van de opstandelingen, ze nu toch een vorm van organisatie uh, beginnen te krijgen, zodat ze de troepen van Gaddafi uh, uh, tegemoet kunnen treden. Het Libische verwijt dat Nederland zich schuldig heeft gemaakt aan spionage mist elke grond. In het NCRV-programma Cappuccino noemt oud-minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot dat een dwaze aantijging. Volgens hem probeert Libië de inzet over de vrijlating van de gevangen genomen militairen zo te verhogen. Bot benadrukt dat de onderhandelingen met Libië over de vrijlating van de militairen een kwestie van geduld zijn. Dit is het nos journaal Het is Ola Thomas. Misstanden bij een onderdeel van de marine in Den Helder. De Volkskrant schrijft vanochtend dat er sprake zou zijn van diefstal, intimidatie en onderling wantrouwen. Minister Hille van Defensie zou hiervan op de hoogte zijn. In februari werden er ook ernstige misstanden gemeld op een kazerne in Den Haag. De PVDA en de SP in de Tweede Kamer willen opheldering van minister Hille van Defensie over de mogelijke misstanden bij de marine. Tweede Kamerlid Jasper van Dijk van de SP.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 Ja, ik ben zeer ongerust. Er sprake van ernstige misstanden, zelfverrijking, diefstal en intimidatie. En de mensen die dit gemeld hebben, de klokkenluiders... die worden nu vervolgens zelf ook bedreigd, inclusief hun familie. En ik vind dat buitengewoon ernstig. Dus de minister moet daar snel tekst en uitleg over geven. Ja, wat wilt u precies dan van hem weten? Nou, ik wil dus twee dingen. Ik wil dat hij deze klokkenluiders beschermt. Want dit soort bedreigingen aan het adres van mensen die misstanden aan de kaak stellen... dat kan echt niet...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 Nou, dat is precies uh, waar we het debat over moeten voelen. Ik weet dat er bij Defensie hard wordt gewerkt, dat veel mensen integer zijn en, en met goede bedoelingen aan de slag zijn. Maar er zijn ook misstanden en uh, het ministerie van Defensie mag geen doofpot zijn. Uh, dat zou buitengewoon slecht zijn voor het ministerie, maar ook voor de samenleving. We hebben er recht op... Om goed geïnformeerd te worden over uh, de toestanden binnen Defensie. En als er echt sprake is van uh, structurele uh, zelfverrijking, diefstal, uh, intimidatie. dan moet de minister ons daarvan op de hoogte stellen. en dan moeten er maatregelen genomen worden.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 Koperdiefstal. Het wordt een steeds groter probleem. Vooral op en rond het spoor wordt veel gestolen. Met schade en veel vertragingen tot gevolg. De schade wordt geschat op 13 miljoen euro. Anna Kodde van ProRail. We hebben het in 2009 over 142 gevallen van koperdiefstal. En in 2010 over 388 gevallen van koperdiefstal. En dat is een stijging van 173 procent. En dat is heel veel. Hoeveel schade veroorzaken die diefstallen? Nou, als je kijkt vooral naar reizigerschade uh, is dat 170 uur uh, treinvertraging uh, geweest in 2010. Dat is natuurlijk enorm. En dat is voor de reizigers uh, ook erg vervelend. Mm -hmm. Ja, en materieel, heeft u, kunt u ook een bedrag noemen? Ja, het gaat om uh, 13 miljoen schade wat wij hebben geleden in 2010. Heeft u een verklaring voor die stijging ja. trouwens? Nou, je ziet eigenlijk dat de koperbenders uh, ja, steeds professioneler worden. Er wordt vaker gestolen en er wordt meer gestolen. En het lijkt ook alsof ze steeds beter weten uh, ja, waar ze het kunnen vinden. En ja, we zien gewoon een explosieve stijging. En dat is allemaal ook, het wordt interessant omdat de, de, de prijs van koper zo gestegen is. Klopt, inderdaad. De prijs van koper zit al een tijdje in de lift en uh, daar hebben wij last van. Maar u zegt het is een steeds groter uh, probleem. Heeft het een hoge prioriteit om er wat aan te doen? Nou, we zien gelukkig en daar zijn we ook heel dankbaar voor dat bij uh, politie ja, heel hoog inzet is. Uh, ja, ze, hebben echt, ze doen echt heel veel aan om, uh, ja, om deze mensen uh, in de kraag te vatten. Maar je ziet toch dat het niet genoeg is, want we hebben, ja, we hebben er gewoon echt heel veel last van. Mm -hmm. Ja, we hopen dus ook op extra inzet van, uh, van politie. Ja, en doet u er zelf ook wat tegen? Nou ja, we doen er ook heel veel aan, hè. we plaatsen hekwerken, we zorgen dat het spoor niet goed toegankelijk is. En we nemen inderdaad onze maatregelen, we surveilleren ook bij het spoor, maar wij kunnen dit niet aan. Wij hebben verstand van het spoor, maar niet, geen verstand van opsporing op het pakken van criminelen. En daar hebben we echt de hulp van de politie voor nodig. In het noorden van Spanje heeft een zware sneeuwstorm tot overlast geleid. Enkele duizenden automobilisten werden door de storm verrast... en zaten de afgelopen nacht een aantal uren vast in hun auto, meldt de Spaanse politie. Een aantal sneeuwschuivers kwam vast te zitten. Een van de snelwegen in Noord-Spanje is veranderd in een ijsbaan. Er zijn geen gewonden gevallen. Nog een klein uurtje. Dan begint het schaatsen weer in het Tialf Stadion, de finales van de Wereldbeker. Sebastian Timmerman, er kunnen zich nog wat schaatsers plaatsen voor de WK-afstanden volgende week. Die moeten we dus vandaag in de gaten houden. Ja, dat wordt uh, spannend. Bijvoorbeeld op de 1500 meter uh, bij de mannen. Dat is sowieso eigenlijk al de koningsafstand zo'n beetje in het schaatsen. De afstand waarop Mark Tuitert natuurlijk olympisch kampioen is. Uh, en daar uh, uh, is de spanning toch wel aanwezig vandaag. Uh, Tuitert is trouwens al zeker van die WK afstanden. Net als Simon Kuipers. Dan blijft er nog één plaatsje over. En dat betekent dat Rian Ket, Wouter Oldeuvel en Stefan Groothuis gaan uitmaken wie de derde Nederlander volgende week wordt. Op deze 1500 meter in Insel. Er komt nog eens bij dat ook de wereldbekerstand op die 1500 meter bij de mannen erg spannend is. Marcicano, de Amerikaan, staat bovenaan met 301 punten. 11 punten meer dan Johnny Davis. Maar ook Simon Kuipers en de Noor Howard Bukkoe staan nog binnen de 20 punten van Marcicano. En als je dan bedenkt dat het puntenverschil tussen de eerste en de tweede plaats al 30 punten is, dan weet je dat het eigenlijk nog is alle kanten op kan op die 1500 meter bij de mannen. Dat wordt een spannende aangelegenheid. Iets minder spannend is het op de 500 meter bij de vrouwen. Um, Annette Gerritsen die moet het daar in een duel met Thijsje Oenema... Uh, laten zien dat zij twee keer sneller is vandaag en zondag. En dan mag zij met uh, Margot Boer en Laurine van Riesen... ook naar Insel toe voor die 500 meter bij de vrouwen. Dat moet normaal gesproken Annette Gerritsen makkelijk... Uh, die klus moet ze makkelijk kunnen klaren. Op de 3000 meter zijn Wust en Valkenburg al zeker. Zij doen dan ook vandaag niet mee. Laten deze afstand schieten... Om ...dat de drie kilometer al donderdag op het programma staat in Insel. Dat is een beetje tekort op vandaag. Marije Joling en Jorien Voorhuis, zodoende de enige twee Nederlandse vrouwen vanmiddag op de drie kilometer. En ook dat is dus een duel om dat laatste ticket voor die weken afstanden. Ja, de weken afstanden, daar gaat het dus allemaal om. Maar gaan er ook nog dagzegens worden behaald? Nou, die kans acht ik het grootst op de 1500 meter bij de mannen. Uh, al is die prestatiedichtheid dus wel heel erg groot. Dat schetste ik net al. Um, en de 500 meter bij de vrouwen, daar is een podiumplaats mogelijk voor bijvoorbeeld Margot Boer of Anette Gerritsen. Maar normaal gesproken en zeker in de vorm van de laatste tijd moet Jenny Wolf daar uh, is Jenny Wolf daar de topfavoriete voor de Dagzegen. Maar wie weet, Wolf heeft dit seizoen ook al wel een paar keer wat steekjes laten vallen. Dus wie weet gebeurt dat vandaag ook in Nijmegen. Sebastian Timmerman. Op de Europese indoorkampioenschappen atletiek in Parijs... is meerkamper Ingmar Vos gezakt in het klassement. Na twee onderdelen stond hij nog tweede. Maar het derde onderdeel, het kogelstoten, kostte hem drie plaatsen. En nu staat hij dus op de vijfde plaats. Ilko Sint-Nicolaas deed het wel goed bij het kogelstoten. Hij gooide een persoonlijk record en staat nu negende in het klassement. Skiester Lindsey Vonn is oppermachtig op de afdaling. De Amerikaanse verzekerde zich voor het vierde jaar op rij van de eindzegen in het wereldbekerklassement. Tweede plaats bij de wedstrijd in het Italiaanse Tarvisio was daarvoor genoeg. Gisteren won Vonn ook het klassement van de supercombinatie. Er is verkeersinformatie bij de ANWB Johnson-Hoka. Op de A1 richting Amsterdam staat voor het knooppunt Diemen een file van 2 kilometer. Dat komt door werkzaamheden. Bij knooppunt Diemen is de A1 richting Amsterdam dit hele weekend afgesloten. De afsluiting duurt tot maandagochtend 5 uur. De hoofdpunten van het nieuws zware gevechten tussen de opstandelingen en Libische troepen rond de stad Zavia. PvdA en SP willen opheldering van minister Hillen over mogelijke misstanden bij de marine. En het aantal koperdiefstallen in Nederland langs het spoor neemt flink toe.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 Advies bij een overdracht? Wij adviseren. Beker Tilly Berg. De was er niet zeggen dat hij ten einde is te binden op die het betaalt. Voor het echte verhaal ggn.nl. Beheersing van uw geldstromen begint met de debuteurenkennis van ggn. ggn. Mastering Credit.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 Dit is Radio 1. Tros in bedrijf. Tineke Verburg en Bas van Werven. Goedemiddag en welkom bij Tros in bedrijf. Het programma op Radio 1 over ondernemend Nederland. En naast mij, u hoorde het net al, niet Peter de Bie, maar één vandaag presentator, Bas van Werven. Leuk. Ja. Je zit hier al een tijdje, zeg. Je hebt vanmorgen ook al de nieuwshow gedaan. Ja, ik dacht we gaan maar meteen voor de maximale exposure voor Ma vandaag. De maximale je daar van zin? Ja, zeker. Nou, zeker, hartstikke ja. goed. Eh, niet persoonlijk natuurlijk, maar over een klein kwartiertje... gaan we het hebben over een revolutionaire rollator. De Rolls Motion. Mm -hmm. En daarna bekijken we naar aanleiding van het aankomende bezoek... van koningin Beatrix welke kansen het Nederlandse bedrijfsleven ziet... in Oman en andere landen in de Golfregio. Willem Overbos is hier, die geeft een weekoverzicht van het belangrijkste MKB-nieuws. En na twee uur, een beetje speciaal voor jou Bas, omdat je zo'n autoliefhebber bent, dan praten we met een drietal ondernemende en bevlogen gasten over de opmars van de elektrische auto. Ja, ja. we beginnen in de bouwwereld. <lacht> Laten we dat maar eens doen, maar over auto's nu straks uitgebreid. Ja, elektrische auto's, ja, er zit weinig... Uh... Geluid bij, maar oké. Okay. De bouwwereld. Ondanks een voorzichtig economisch herstel... is de crisis daar nog duidelijk voelbaar. Niet alleen kleine aannemers gaan over de kop. Ook grote bouwbedrijven als Heddes en Midred... die vielen de afgelopen maanden om. Het was niet alleen maar kommer en kwel. Want Volker Wessels, na BAM het grootste bouwbedrijf in ons land... maakte de afgelopen week juist hele gezonde jaarcijfers bekend. En het lijkt alsof ze goed uit de crisis komen. Bij ons de gast daarom Gerard van der Aas... de bestuursvoorzitter van Volker Wessels. Meneer van der Aas, welkom. Goedemiddag. Ja, jaarcijfers. Het was deze week echt uh, zo'n tombola altijd. Hè? Aan het eind van het kwartaal hup, dan komen de jaarcijfers door. Uh, goed nieuws. Uh, tegelijkertijd, er vallen ook bouwbedrijven nog steeds om. De kleintjes hebben het lastig en veel bouwvakkers zitten thuis. Hoe verklaart u dat er sommige goed gaan en sommige niet? Ik denk dat dat veel te maken heeft, ook wel met omvang. Uh, als je wat meer omvang hebt, kun je ook wat meer je activiteiten spreiden. Hmm. Um, als je heel sterk op één sector, bijvoorbeeld in de woningbouw of in de utiliteitsbouw zit. of je bent daarin bijvoorbeeld een onderaannemer. Wat is kan utiliteitsbouw? Want dat, weet, dat weet ik kantorenbouw, niet. Kantorenbouw, ziekenhuizen, mm. uh, dat soort bouw. Als je daar heel specialistisch in zit, ook als onderaannemer. kan ik mij voorstellen dat het uh, heel moeilijk is op dit moment. Ja, de spreiding geeft, dus de, de omvang, hoe groter, hoe beter eigenlijk. Hoe groter, hoe beter. Maar ook de diversiteit in activiteiten is wat dat betreft heel belangrijk. En Volker Wessels heeft dan het geluk wellicht, maar het is natuurlijk niet geluk. Het is ook een stuk strategie dat je je richt op meerdere markten. Op infrastructuur, op de energiemarkt, op het aanleggen van uh, energienetwerken bijvoorbeeld. Uh, dat je ook naar het buitenland kijkt en door zo'n stuk spreiding van activiteiten... ook over meerdere sectoren, waar het dan vaak ook nog wel goed gaat, waar je ook wel groeimarkten vindt ben je dan beter in staat om door zo'n crisis te komen. Maar groeimarkten zijn er inderdaad markten. Want we hebben een aantal jaren gezien dat Duitsland bijvoorbeeld... werd geweldig geïnvesteerd, waardeloos draaide. Heel slecht. Waar, zit u, waar ziet u wel dat het daar wel goed gaat? Nou, bij, bij, bij ons, bij Fokker Wessel, zien wij vooral die groei op dit moment... in alles wat gerelateerd is aan energie. En of dat nou is het bouwen van nieuwe energiecentrales... of het aanleggen van energienetwerken. Er vindt op dit moment heel veel uh, werkplaats... Uh, rondom uh, die zogenaamde gasrotonde, waarbij Nederland streeft om een uh, belangrijke rol te blijven spelen in de gasvoorziening van ja. West-Europa. ideetje van de minister van de Hoeven. was dat, hè? Ja, en uh, dat levert uh, heel veel werk op. Uh, ja. Bijvoorbeeld de herontwikkeling van het olieveld in Schonebeek, wat een paar weken geleden weer in bedrijf is gesteld. Uh, daar hebben we veel werk uh, aan gedaan. Het uh, aanleggen van windmolenparken op uh, zee, het trekken van kabels... het verbinden van landen, het aanleggen van die energienetten en elektriciteitsnetten. Maar dan hoor ik met name Nederlandse projecten. Waar je het uh, buitenlands actief? Wij zitten op dit moment ook veel in het buitenland. Uh, met name al die windmolenparken, dat is iets wat eigenlijk niet door Nederland wordt gedaan. Zeker niet uh, op zee, dat is eigenlijk allemaal uh, vanuit het buitenland. Uh, hoe, hoe doen jullie het nou eigenlijk ten opzichte van de andere grote jongens? Want jullie zijn uh, geloof ik de tweede in Nederland. Kunt u dat even schetsen voor ons, die markt op dit moment, van de grote bouwbedrijven? Ja, wij zijn het tweede bouwbedrijf van, uh, van Nederland. Um, ja, hoe doen wij het? Ik denk dat wij het uh, als Volker Wessels relatief goed doen. Uh, wij hadden zowel in 2009 als 2010 hadden wij hele uh, mooie resultaten... Uh, ik denk dat dat komt door die spreiding. Uh, dat komt natuurlijk... de, de, de, de allergrootste is BAM. Hè? De BAM die, die is de die allergrootste. Hebben, die hebben een veel grotere omzet, bijna dubbele dan wat jullie hebben... maar een veel lagere winst. Hoe kan dat, dat jullie ook zo'n hoog winstpercentage hebben? Want nou lang... ja, het is allemaal wel heel relatief. Dat moet u zo wel zien. Hè? Dat, kijk, we hebben een heel net winstcijfer... maar dat is nog maar 2% netto van de omzet. Dus het is nou ook niet zo dat wij enorm hoge winstmarges op dit moment behalen. Maar ook de marge wij hebben wel, wel wat groter last dan de nummer 1. Wij hebben wat last van die crisis natuurlijk. Ja, hoe komt dat? Ik denk dat wij goed presteren door een stuk diversiteit. Ik denk ook dat wij goed presteren ook wel hoe wij dingen doen en, en door onze bedrijfscultuur. We zijn een hele ondernemende club. Uh, hoe is die bedrijfscultuur dan? Ja. Nou, ik zou zeggen dat de bedrijfscultuur bij Volkenwessels die blinkt eigenlijk uit door uh, ondernemerschap. Uh, en ondernemerschap krijgen wij door ons bedrijf decentraal te organiseren. Ja, maar dit zegt de bestuursvoorzitter van BAM ook met alle respect. Nou, overlaast. dat zal hij wellicht niet zeggen als u hem daarna vraagt. Ik denk dat dat toch wel vrij uniek is bij ons. We hebben 125 werkmaatschappijen. Die werkmaatschappijen krijgen veel autonomie. Die krijgen veel vrijheid om te ondernemen. Die voelen zich ook ondernemer. Jullie die zijn, zijn daar ook niet beursgenoteerd. Wij zijn niet beursgenoteerd, nee. dat is correct. Um, en ik denk toch dat dat, dat, dat toch wel een, een verschil maakt. En, en onze mensen zijn daar trots op. Zo voelen ze dat ook, die 125 uh, directies. Die voelen zich ook eigenaar van hun bedrijf. Is dat, dat toch wel bestuurbaar? Want andere bedrijven hebben dus niet deze structuur. Een BAM? Nog even als... Nee, ik denk dat... dat, uh, ik denk dat uh, ja goed, je kunt ieder model kiezen. Hè. Wij hebben duidelijk voor dit model gekozen. Um, dat is prima bestuurbaar, want het is heel duidelijk en te identificeren uh, als er dan eens een keer ergens iets misgaat... waar het is en wie daarvoor verantwoordelijk is. Wat niet wegneemt dat wij natuurlijk ook uh, aan de achterkant in de operatie... natuurlijk best wel efficiëntieslagen maken. Wij delen uh, materieel, wij kopen gezamenlijk in. Allemaal dat soort zaken doen we natuurlijk wel. Ja, um, Is dat, uh, uh, want u zegt u koopt allerlei zaken in qua grondstoffen. Ik heb begrepen dat de grondstoffen ongelooflijk duur aan het worden zijn. Klopt dat? Dat is best een zorg en dat zou ook, eh, als er al sprake is van een aprilherstel in die markt, is dat iets wat toch wel weer bedreigend is. Um, ja, we proberen daar ook op te anticiperen. We hebben bijvoorbeeld vorig jaar ook net een, een belang gekocht eh, als Volker in een steengroeven in, uh, in Noorwegen. Uh, zult u zeggen, waarom een steengroeven? Nou, wij gebruiken heel veel uh, stenen in bijvoorbeeld asfalt... maar ook in het ballastbed voor uh, spoorlijnen. En om controle te houden over dat soort grondstoffen... is toch wel heel belangrijk. Maar wat in de bouwsector ongelooflijk belangrijke zaken zijn, is bijvoorbeeld zaken als cement, uh, staal. Staalprijzen zijn wat dat betreft belangrijk. Ja, en ik kijk toch wel met enige zorg naar de ontwikkeling van die prijzen. Want hoeveel gaat dat schelen op het totale bouw bijvoorbeeld van een gemiddeld project... als, als zo'n staalprijs omhoog schiet? Nou, dat kan zomaar 15% procent uitmaken uiteindelijk. En het gaat vaak dubbel op, want wat gebeurt er? Um, kijk, als je een werk aanneemt, uh, dat gebeurt vaak een tijd voordat het daadwerkelijk in uitvoering komt... Uh, dus je hebt een, een, een, je hebt een cyclus waarbij je vaak op wat lagere prijzen. die op dat moment gelden in de markt. een werk wat later uitvoert. Um, ja, en als je dan te maken krijgt met sterk gestegen grondstofprijzen. Ja. is dat heel vervelend. Zichter. Wij proberen dat natuurlijk wel af te dekken daar door ben je een hedge. Nee, ik dacht, daar ben je dus niet voor ingedekt van tevoren. Dus nee, dat, dat zijn we wel. Dus als wij kijken naar. Uh, kijk, als wij een project aannemen. Uh, we weten hoeveel duizend ton staal daarin gaat. dan dekken wij dat af. En ja. wij dekken ook. Als het gaat om bitumen, uh, wij gebruiken als Volker uh, heel veel bitumen in ons asfalt, uh, dan dekken wij dat af. Zo mm. doen we dat natuurlijk wel. Maar ja. dat is natuurlijk best een zorg. U hedgt dat risico. U zei het ook, vond ik interessant, u doet ook een verticale integratie door inderdaad zo'n groeven te kopen. Uh, ziet u daar nog meer uh, kansen om daar dingen om te zorgen dat je die grondstofprijzen op andere niveaus kunt, uh, in de hand kunt houden? Nou ja, kijk, ik denk dat uh, een, een belangrijk onderdeel van onze strategie... En die, en die werkt op zich goed... is dat wij ook doen aan wat wij noemen het verbreden van de waardeketen. En dat doe je zowel aan de voorkant... Uh, door bijvoorbeeld een belang te nemen in een steengroeven. Ja. Dat kan ook zijn dat je allerlei andere posities langjarig hedget. Uh, dat kan ook zijn doordat je bijvoorbeeld controle hebt over gronden... waarop je kunt bouwen... Ja. Um, en we doen het ook aan de achterkant. Dus um, dat je zegt van nou, kijk niet alleen naar het bouwen, maar kijk ook naar de dienstverlening die daarbij hoort. Uh, een mooi voorbeeld is, we hebben uh, als Volker Wesselsgroep... net een flink aantal projecten gewonnen op Schiphol. Waar we dan het langjarig onderhoud, uh, verbouw doen. Uh, maar ook bijvoorbeeld, wij, parkeren alle, of wij beheren alle parkeerplaatsen op Schiphol. Ja. Dus we bouwen niet alleen parkeergarages, we U doen het, het beheer ook. ook. We doen ook het beheren. Krijgen ja, ze ook de inkomsten van de parkeerplaatsen? Nee, die moeten we al Wij gaan ook niet over de prijzen, dus niemand hoeft mij daarover te bellen. Dat bepaalt Schiphol. Maar meneer Van der Haast, nu heeft u winst gemaakt. U zegt dat is onze strategie. De structuur bestaat al uit 125 werkmaatschappijen. Gaat u overnemen nu? Dus de ideale kans. Dit is de tijd waar het met veel kleintjes slechter gaat. U heeft geld op de bankrekening. Wij kijken daar heel nadrukkelijk naar. Welke en... kant kijkt u dan precies uit? Nou, ik denk dat wij, uh, dat wij strategisch vooral kijken naar de energiesector, dat wij ook strategisch vooral kijken naar onze belangen in Canada, om die verder uit te breiden. Maar ik moet ook eerlijk zeggen, in tijden dat er van alles gebeurt, zijn wij natuurlijk ook wel opportunistisch en kijken wij ook simpel wat er langs komt. Ja, en betekent dat dan ook dat u naar de beurs gaat om geld op te halen als u zo'n overname zou willen doen? Nou, dat zou er heel sterk uh, van afhangen, hoe wat dat is en hoeveel geld dat gaat. Um, kijk, maar dan moet je wel praten over echt iets groots. Um, ja. Voor een relatief kleine overname hoeven wij dat niet te doen. Nee, U zit al in een soort van overname. Uh, dat Midret, dat uh, heeft ook 27 projecten achtergelaten in een faillissement. Uh, gerucht gaat dat u ze allemaal wilde overnemen. Maar in ieder geval, het Stedelijk Museum, daar stonden de kranten bol van. Dat u dat ging overnemen. Dat klopt. Is dat zo? Ja, dat is zo. En de gemeente Amsterdam heeft net afgelopen uh, woensdag, dacht ik, een persbericht uh, uitgestuurd dat men eruit is met volkenwissels. Uh, nou, men moet nu nog even als gemeente iets afstemmen met de curatoren, maar dan zouden wij dolgraag aan de slag gaan om dat af te bouwen. En, en die andere projecten? Uh, nou, dat zijn er meerdere en uh, al die onderhandelingen en gesprekken met de opdrachtgevers die lopen nu op dit moment. En uh, ik heb daar goede hoop op dat er daar nog veel meer zullen volgen. Ja, dat, dat, dat project met de Stedelijk, dat is natuurlijk een heel mooi project waarmee je in de kijkers speelt. Doet u daarom of om gewoon toch geld te verdienen? Nee, uiteindelijk doen we dat natuurlijk... Om well, Midred lukte dat niet, hè? geld ervan aan te verdienen. Ja, nou kijk, het, het afbouwen zal de, de rest van dit jaar nog in beslag nemen. Het, het gaat erbij ook niet over zo'n hele grote opdracht. Maar nee, wij doen uiteraard, als wij kijken naar zo'n bedrijf als Midred... Eh, dan doen wij dat uiteraard om daar geld aan te verdienen. Ja. Ja. Die beurs sorteer je nog even terug, daar heeft u geen antwoord op gegeven. Gaat u naar de beurs? Wij sluiten dat niet uit, maar het is geen doelstelling op zich. En als we het al zouden overwegen, dan is het beursklimaat... met name voor de bouwsector op dit moment natuurlijk zeer onaantrekkelijk. Dus op korte termijn zie ik dat niet gebeuren. Nou, als u uw cijfers laat zien, u heeft net gezegd... we zijn van die drie grote bouwers de enige die een beetje marge weten maken. Dus bent u een, een, een, niet een prima Sinterparis? Ja, wel primus prima Sinterparis en zeker een muurbloempje. Nou nee, een muurbloempje is uh, Volker Wessels niet. We zijn een, een heel trots bedrijf. We bouwen muren. We ja. Ja. bouwen muren, ja. En hele kadermuren. Uh, we bouwen de hele Maasvlakte, bijvoorbeeld, om maar eens een, uh, een voorbeeld te geven. Uh, nee, ja, ik denk dat dat toch iets is wat uh, wellicht in de toekomst gaat gebeuren. Maar dat is nou niet iets waar we nou uh, meteen op dit moment mee bezig zijn. Hm. Dank u wel. Geert van der Haast, uh, voor de bestuursvoorzitter van Volker Bouwer. Ja, um succesvol. Dat werd hij met de zeer populaire kinderwagen Bugaboo. Maar vanaf heden hoopt Arjan Muis vooral nog aangesproken te worden... op zijn nieuwste vervoermiddel, en dat is de Rolls Motion. Een eigen tijdse, een stijlvolle, ergonomisch ontworpen rollator... die ook nog in een handomdraai getransformeerd kan worden in een rolstoel. Deze week is hij te bezichtigen in zorgwinkel Emiel.nu in de Amsterdamse Jordaan. Maar binnenkort, althans dat is de bedoeling, in heel Nederland. Over deze rollator 2.0 praten we met Arjan <laughs> Muijs, directeur van Rolls International. Goedemiddag. Hij Goedemiddag. staat hier. Het is ja. een... Laatje. Je beschrijft ja. het goed op de radio, hè? Ja, ja, ja. Nou ja, vertel eventjes wat er allemaal op en aan zit. Want het is inderdaad... Hij ziet er heel compact uit. Hij heeft een hele leuke felle gele kleur. Er zit zelfs een bekerhoudertje op. Nou, ja. vertel ja. eens. Nou, dit is... Ja, als, je, als je nu aan rollators denkt, je doet je ogen dicht... en je denkt aan een rollator, dan zie je ja. zo'n blauw ding... met zo'n rekje erop en zo. Dat straatbeeld gaan we helemaal eh, veranderen. Ja. Maar we hebben niet alleen gekeken naar dat hij er mooi uitziet. Want dat zie je snel. Maar hij moet ook vooral heel functioneel zijn. Ja, en uh, wat is het meest en, functionele? Nou, het meest functionele is dat je er tussen de wielen rechtop achter kan staan. Waardoor je altijd trots achter je kan blijven lopen. Oh, ja, maar want dat, dat is inderdaad ja. het beeld dat je zo met de neus voorover... Uh, Krom achter, achter zo'n dat... ding. Je wil er zo ver mogelijk bij weg blijven eigenlijk. Precies. Hier loop je trots tussen. Okay. Dus je loopt rechtop? Je loopt rechtop. Ja. En je, je kunt hem ook heel mooi in hoogte verstellen. Dus je kunt hem precies op je lengte instellen. Als je wat langer bent of wat korter, dan stel je die uh, handvatten in. Ja, die handvatten die staan ook naar binnen. Die staan en, helemaal naar binnen nu. Ja. Vandaar dat je er dus niet zo'n achter loopt, maar echt tussen die wielen. Precies. Ja. Ja. En verder? Nou, dan is het zo dat bij heel veel relators, eigenlijk bij alle, zijn de remmen een enorm probleem. Dat zijn, oh. allemaal, dat zijn hele goedkope, uh, uh, eigenlijk instabiele remmen. En het is heel gevaarlijk. Want als je erachter loopt en hij remt niet goed... Ja, dan val je om of uh, ja. krijg je een probleem. Of hij remt te stevig. Of hij remt te stevig, dan val je er overheen ja. bijna. Hier, hier hebben wij gebruik gemaakt van trommelremmen. Eigenlijk net als op fietsen. Ik heb er geen verstand van, maar, nou, maar De dus dus kwaliteit van de remmen is heel veel aandacht aan besteden. Dat dat bij knijpen in één keer stil, dat is belangrijk. Hij staat bij knijpen in één keer stil, maar hij blijft ook remmen als het nat is. Als je, wat, uh, Bas is hem aan het uitproberen. Die is ik ben, autofreak, ik ga, he, dus ja, die dus ja, vind dit ja, ook interessant. Ja, hij is mooi, hè? Hij, hij ziet er heel mooi ja, uit. Nog, nog, nog een paar dingen. Hij heeft die vering? Nee, hij heeft, hij heeft wel... Want... Hij heeft uh, uh, banden met ja. uh, schuindering, waardoor die banden op zich wat veren. Maar er zit niet apart een vering in. Dat is erg lastig bij dit soort producten in verband met keureisen. Ja, maar volgens hij, mij is hij vangt nog... heel veel trillingen op die uh, normaal uh, rechtstreeks worden doorgegeven. Volgens mij is hij ook ontzettend wendbaar door die kleine ja. voorwieltjes Klopt. en zo. Prachtig. En dan kun je hem nog transformeren tot rolstoel. Ja, maar dat moet ik eigenlijk even laten zien. Ja, ja. nou ja, goed. De, geef jij een verslag en dan laat je. Ik loop ja, even om. Je en als u nu instructie geeft, dan, dan, dan, dan kan u blijven doorpraten. Ja, okay. nou, ga er maar eens even ja, naar, precies. Ga je er maar naast staan? Ik ga er naast staan, ja. Oké. Okay. Bas, die gaat dan het even zie je in het midden worden. dat stoeltje met dat handvat. Ja. Ja, dan trek je even iets omhoog en naar voren. Dus er komt nu ineens ja. een rugleuning naar moeten boven. Die, die, ja, dat moet daar tussen. En naar achteren trekken. Klaar. En klaar. Je hebt in een, ja, het is rolstoel. een rolstoel. Ja. Het is inderdaad maar één handbeweging. Ja. En, en je hebt inderdaad een hele comfortabele rolstoel in één keer. En dan keer. kun je weer verder gaan. Dan draai je die handvatten die naar binnen stonden, draai je dan om. Naar achteren, ja, ja, zodat je er echt achter kan lopen. Precies, en dan kan je, je duren met je tommelremmen. Precies. Ja. Kijk, hè, normaal moet je als je een rollator neemt, je kunt een klein stukje lopen, dan moet je weer naar huis. Eh, hier kun je een stukje verder, want op een gegeven moment maak je een rolstoel van en dan Ja, het, het is een prachtig ding. Maar daar ben je dus van. Hè, je bent begonnen met de bagaboe. Dat was echt revolutionair op het gebied van kinderwagens. Ja. Daar ben ik zelf niet mee begonnen. Ik ben daar later eh, ingestapt. Oké, okay, mm -hmm. maar, maar bedoel, het is een. Het was een, een, een groot succes, die Bugaboo. Absoluut. Je komt nu met een rollator, dat is voor een aantal generaties verderop. Dat lijkt ja. me dus ook een hele andere markt. Ja? Hoe kom je daar nou zo bij? Nou, het, het, um, de, de Bugaboo kwam op de markt toen eigenlijk die kinderwagenmarkt helemaal bestond uit wat, uh, wat weinig functionele, grijzige, suffige wagentjes. Ja. En Bugaboo kwam met een heel mooi ontworpen, functioneel ding. Uh -huh. Dat is eigenlijk hier precies hetzelfde. Je ziet die, die, die blauwe rekjes, die, die hele markt van Rollatoren, dat is helemaal gericht op... Dus het design, het design en de ergonomische... Uh, en de toepasbaar. functionaliteit, dat, dat is de overeenkomst. En daar is deze markt enorm aan toe. Want als jij... Uh, maar wel een ouder... compleet andere markt. Het is een compleet andere markt, maar de, ja. uh, de benadering en de principes is eigenlijk helemaal hetzelfde. Deze markt is gewoon toe aan een mooi stijlvol ontworpen product maar in dat, plaats dat, van zo'n zieke ding. Maar, maar we zien toch eens in de zoveel tijd weer mensen die het design van het ding wel eens aanpassen, want ja. wat u doet nu voorkomen of die rollatoren allemaal een beetje van die blauwe staalgrijze DDR-apparaten zijn. Maar ik heb wel eerder leuke dingen voorbij zien komen Zeker. die misschien niet die functionaliteit hebben, maar gaat die gebruiker voor design? Het volgens mij toch gewoon met name voor gebruiksgemak dat die buggeboe zo handig was. Maar daar kon je, mee, kon je mee joggen in het park met je kind ja, erbij. Ja, uh -huh. ja. nou, het is met name de combinatie hier. Dus de gebruiker gaat voor de functionaliteit. Uh -huh. En die gaat veel verder dan de bestaande rollatoren. En dan ziet hij er ook nog heel mooi goed ontworpen uit. M maar dat kost wel een prijs. Dat was wel even schrikken toen we dat zagen. Ja? Want hij kost dus 550 euro zonder de rolstoeloptie. Ja. Want als hij ook nog die rolstoeloptie wel heeft, is hij 720 bijna. 718, dat klopt. Ja. Maar dan heb je wel 2 in 1, dan heb je een rollator en een rolstoel. Dat vind ik veel geld, hoor. is veel geld, maar hij is het absoluut waard. Ja. Een kwalitatief jij... goed product. Hebben we het over iets wat toch jarenlang in het zorgpakket heeft gezeten? Ja, ja. Ja, je ging naar de thuiszorg en dan kreeg je je rollator. Ja, nu ja. niet meer. En nu al nee. nu niet meer, maar nee. nou ook nog eens een keertje dan voor zoveel geld. Dat lijkt me een hele ja. omslag. Ja, dat is het ook. Maar het, he, wat je zegt, je gaat naar de thuiszorg en je krijgt je rollator. Mensen tegenwoordig die hebben, mooi, die hebben mooie bril op, mooie kleren, mooie auto. En die gaan niet naar de thuiszorg om een rollator te krijgen. Die komen er niet, die blijven gewoon binnen dan. En die hebben nu de mogelijkheid om gewoon met een mooi product te lopen... waar ze zich veel meer mee kunnen identificeren. Vondra, dat en dan vondra. heb je daar echt wel geld aan over. Bovendien is het, valt het wel mee qua prijs als je ziet dat je er twee in één voor hebt. Met een okay, rolstoel. Met de rolstoel ja. Erbij. Nou, maar ja, Precies. Maar laten we nou eens focussen even op, het, op het gewone uitgeklede modelletje van 549 euro. Dan heb ik gewoon een rollator. Ja. Precies. En een gewoon rollatortje kost me 160 euro voor de concurrentie. Uh, de, nou ja, er zijn uh, een gewoon rollatortje. Uh, begint bij uh, 80 euro. Dan heb je echt een gewoon ja. rollatortje. Dat is een DDR-modelletje. Ja. Ja. Ja. ja, en dat loopt <laughs> op tot uh, ver over de 400 euro. Dus er zit best een brede in. Okay, maar dan zit u toch verder boven. U heeft een high-end rollator in de markt. We hebben een high-end rollator in de markt. En, en die dat wordt klopt. dan gemaakt in China dus zo. En je denkt, nou, dat is nou een goedkoop eiland. Daar zijn de loonkosten ja. laag. Dat ding mag niks kosten. Ja, ja, Waarom ja, kost hij zoveel? Door, door de, de functionaliteiten is het uh, best een complex apparaat om te mm -hmm, maken. Mm -hmm. En uh, China is uh, al heel lang niet meer het lage loonland. Er komen kwalitatief hele goede producten vandaan. Vertel even hoe jullie dat hebben opgezet. Want uh, uh, oké, okay, daar laat je naar maken. Is daar een, een, een, een samenwerking? Want ja. je kan niet zomaar in China van... ik ga daar eens even een bedrijfje op richten. Hoe nee, werkt daar dat? Hebben we, we hebben daar uh, een... Vrij lang gezocht naar een fabriek die voor ons dit helemaal kan maken. Een fabriek die het goed begrijpt, die goede producten maakt, die erop lijken, dus wielen heeft en, uh, uh, en een frame. En. Daar werken we heel erg nauw mee samen. We hebben ook eigen ja. mensen in die fabriek die die kwaliteit in de gaten houden... die ja. het ontwerp verbrengen van prototype tot productie. En was dat dezelfde fabriek ook die ook de Bugaboo al Nee, nee, nee, dus, nee Bugaboo is dus een nieuwe. eigen fabriek. Dit is een fabriek waar wij dit laten maken. Dus ja. het is, uh, daar zit geen enkel... Uh, U heeft dus. toch inderdaad niks meer te maken hè, met Bugaboo? Laten nee, we daar, niks meer okay. mee te maken. Oh, daar zijn jullie weg. Ja. Maar hoe zetten jullie dat ding nou in de markt? Want ja. ik, heb er, ik, ik zou zeggen, van, nou, je, je laat het in China maken... je laat er duizenden produceren... en dan wordt die vanzelf ook goedkoper... en dan kun je het makkelijker... In in de markt zetten. Maar zo, zo doen jullie het helemaal niet. Nee, zo doen wij het niet. Wij zetten hem in de markt zoals uh, dit product verdient. Wij zoeken de mooiste verkooppunten op in Nederland. Mensen hm. die echt het concept begrijpen. We bouwen ook echt een merk. Het is niet zomaar een rollatertje. Het is een concept. En dat concept dat zetten we neer bij de mooiste winkels in Nederland. En daar ga je niet met duizenden tegelijk. Maar daar leent zich dit ook niet voor. Ja. Met hoeveel wel? Ja. Uh, dat gaat met, begint met honderden. En we, het is ook niet alleen Nederland. We gaan vrij snel naar Duitsland, Denemarken en Zweden. Dat is nu, daar zitten we al voor de zomervakantie. Zijn we daar ook op de markt. Ja. U zegt het is een concept. Ja, ik ja. moet toch zeggen. Dit concept lijkt verdacht veel op een rollator. Met een rolstoelfunctionaliteit ja, ja. functionaliteit ja. In. Nee, Maar nogmaals. Ver, u, verkoopt u ze Want u verkoopt ze bij emiel.nl. Ja, nou, we Om, zijn deze week begonnen. Het is dus ja. echt een, een conceptstore. Waar u ons uh, toch weer het concept kan laten ja. zien. Hè? En bent u de eerste al kwijt? Heeft u al uh, geweldig? Gew ja, ja, ja, ja, we hebben, we hebben uh, deze week uh, ongeveer. We vijf verkocht en daar zijn we best trots op. Want het doel was niet zozeer het verkopen, maar het meer het laten zien. Mensen konden hem ook uitproberen, konden een rondje door de Jordaan lopen. Uh, maar we gaan vanaf volgende week gaan we uitleveren naar uh, een dertig, veertigtal winkeliers. Verkooppunt in Nederland. Ja. En dan gaat de verkoop echt beginnen. Ja. Hoeveel mensen in Nederland gebruiken eigenlijk een rollator? Nou, er worden er ongeveer honderdduizend per jaar geleverd, nieuwe, nieuwe rollatoren. Dus er zijn honderdduizenden mensen die een rollator gebruiken. Okay. En dat, dus de, dus dat het is, een groeimarkt. Steeds... Het is ja, een, ja, een groeimarkt. De, de vergrijzing. Uh, die... Zeker. Dus het is een gouden businessmodel. U krijgt alles maar meer klanten. Nou, dan moet ik over een jaar nog eens terugkomen. Dan kan ik het <laughs> u vertellen. We zijn het eerst aan het opzetten. Nou. Dat lijkt ons een uitstekend idee. Ja. Dan gaan we u over een jaar nog eens een keer uitnodigen. Ja, Kijk, kijken hoe het gaat met de Rolls Motion. Goed, we spraken met Arjan Muis, hij is directeur van Rolls International. En dat ging dus over die uh, nieuwe ergonomische, in, innovatieve rollator. Dank u wel.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 wat de koningin heeft met Sultan Caboes dinsdagavond. En dan sluitend zal de koningin op woensdag en donderdag... ook nog eens een bezoek brengen aan de nabijgelegen ogen. Die staat Qatar, met zocht een delegatie vanuit het Nederlands Bedrijfsleven... van het Midden-Oosten en dan met name de golfregio... is erg populair. Ook weer vanwege de snelle economische ontwikkelingen. Veel Nederlandse bedrijven die zitten er al... of ze willen er graag naartoe. En over de kansen die je als bedrijf daar kunt, kunt ontdekken... die onrustige golfregio... praten we met Gerard Vaandrager... directeur van het Nederlands Centrum voor Handelsbevordering... Van Dag meneer goede goeiemiddag. Goedemiddag. Fijn dat u er bent. Uh, uh, blij dat die, dat die handelsmissie nu wel doorgaat. Want dit, dat is het punt, hè. de handelsmissie naar Oman gaat wel door. En de koningin gaat apart op een privé diner naar, uh, naar meneer Caboes. Mm, nou, wat betreft die handelsmissie uh, heb ik begrepen... dat die als missie, als zodanig, niet meer doorgaat. Er gaan ah, hooguit een paar uh, individuele ondernemers uh, nog die kant op... om bestaande afspraken te maken. Maar als delegatie gaat die niet door. Oké, okay, u gaat niet mee met of een, een van uw... Onze, onze, onze voorzitter van onze ja. Midden-Oosten-Council... Die, die zou wel in die handelsdelegatie zijn... maar die, die gaat uh, gewoon voor zijn eigen business die kant op. Maar betreft dat alleen Oman? Of, want het was een handelsmissie. Ook nog daarna naar een aantal, aantal andere ja. golfstaten ja. Ja, zou gaan. Ja. Qatar en zo. Ja, klopt. De hele handelsmissie is afgeblazen. Als missie is die afgeblazen. En er gaan nu gewoon wat, wat individuele contacten uh, plaatsvinden. Wij, uh, wij gaan er onder andere in Qatar... een uh, Joint Business Council Nederland-Katar... Qatar uh, Voorbereiden en met oma maar, aan hebben. Zij die, die bedrijven daar niet ongelooflijk van? Uh, ja, maar, ja dat is, dat is de, zeg maar dat is de. zo zit het vak in elkaar als je met een, met een koninklijk bezoek meegaat, dan, dan loop je dit soort uh, ja, risico's. Ja. Uh, daar moet je niet over zeuren. Dat, ja. dat is een onderdeel van het vak. En wat er nu overblijft is een handjevol vol. Echt. Het is veel minder dan... Ja, Nederland... veel, veel, dan... veel minder. Uh, ja. Nogmaals, dat zijn min of meer individuele bezoeken. Maar er is ja. niet sprake van een, van een delegatie met een leider of zo. Dat uh, nee. het zijn gewoon individuele bezoeken. En dat zijn bedrijven die dus daar willen kijken of er ja. handel is. Waarom ja. is Omaan interessant voor het Nederlands bedrijfsleven? Nou, Oman uh, is uh, vooral in de picture uh, vanwege de bemoeienissen van uh, het havenbedrijf Rotterdam. Die daar dus uh, zwaar geïnvesteerd hebben in Sohar. En dan uh, in het kielzog. Dat ja. is de haven daar. Ja. Uh, zeg maar een beetje het, het Rotterdam van het Midden-Oosten wordt het ja. wel genoemd. Ja. En er zijn uh, in het kielzog van het havenbedrijf ook wat andere uh, Rotterdamse bedrijven... in de overslagsfeer, uh, logistieke sfeer, uh, meegegaan. Verder nog andere dingen. Nou ja, in zijn algemeenheid in die regio zijn er de sectoren als gewoon de infrastructuur. Hè, dus de transport en logistiek, havenontwikkeling. De agro is natuurlijk niet alleen daar, maar gewoon in, in de hele regio praat ik nu over. Voor, voor, voor Nederland interessant. Agro, maar het is toch allemaal zand? En een hele hoop zorgen. Ja, ja nee, maar je kan daar. Onze kassenbouwers zijn daar ook redelijk actief. En dan kun je met enorme watertoestanden, kun je met ons technisch vernuft, onze high-tech is dat, kun je echt wel, echt wel dingen doen. Even die hele regio, niet alleen omaan, maar de hele golfregio. Hoe interessant is die als geheel? Wat, wat brengen we erheen? Heeft u, heeft u daar een beeld van wat, nou, ja, wat we heb, exporteren, e, e, e, wat we e, e, e, importeren? Ja, goed, de, de bekende de machines, de, de landbouwproducten, de zuivel en, en, en dat soort dingen. Ik heb ook wat, wat, net wat sectoren genoemd die niet alleen voor Oman, maar eigenlijk voor het hele gebied uh, gelden. Milieu zijn we natuurlijk sterk in. Ja. Uh, de financiële dienstverlening is iets wat, uh, wat toch wel een, een speerpunt is van de Nederlandse expertise. Ons, ons pensioenstelsel, ik noem maar iets, de kennis daarover. Uh, ons verzekeringswezen, private banking toestanden, uh, fondsbeheer. Dat zijn ook allemaal uh, diensten die, uh, ja. die in Nederland goed ontwikkeld zijn. Dus en ook, in ja. een... ook de zakelijke dienstverlening exporteren we naar die regio. Ja. ja. ja. U bent net zelf nog in Dubai geweest. Wat, ja. wat doen we daar voor bijzonders? Behalve nou, natuurlijk ik, nee. eilanden opspuiten. Veroord, ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> dus... Uh, nou ja, ik was daar namens het NCH... omdat wij jaarlijks zo'n 45 Nederlandse bedrijven... naar de grootste jaarlijkse voedingsmiddelenbeurs brengen, de Gulfood, En ik heb deze keer deze inzending ook bijgewoond. Zeker ook gegeven wat daar in die regio aan de hand is... om eens wat sfeer te proeven. En het beeld was eigenlijk positiever dan ik had verwacht. Ik heb, In welke zin? Wat, wat, wat, wat... Nou, Waar was u goed getroffen? De, de, de beurs heeft alle records geslagen qua deelname mm. en qua bezoekers. Ja. Ik heb daar ook met de beursorganisatie gesproken. Ik zeg, komen de andere Arabische landen die als deelnemer en als bezoeker? Geen enkel probleem. Ja, behalve de Libiërs. Maar wat wilt u daarmee zeggen dat die onrust verder nou ja, niet het zoveel Het zakelijk voorstacht. klimaat... Het zijn allemaal momentopnames. Als er vanmiddag iets gebeurt, dan, dan, dan staat de wereld weer in brand. Dat, ja. dat is, maar op dat moment is het het gevoel van de zaken gaan gewoon door. Bijvoorbeeld Egypte was er met een gigantisch grote delegatie. We straalden ook aan alle kanten uit van business as usual. En nou, Dat vond ik gewoon goed om te horen. Ook de Nederlandse deelnemers hebben wij natuurlijk gesproken. Nou, die verklaarden unaniem dat ze een zeer goede beurs hadden gehad. En al hun uitgenodigde gasten uit de regio, die waren ook gewoon gekomen. Ja. U bent van de handelsbevordering. U zegt het is misschien onrustig, maar je kunt daar gewoon zaken gaan doen hoor. Niks aan de hand. Nou, nou legt u me iets in de hand zo of er helemaal niets aan de hand <lacht> nou, is. Nou, dat maar... het, begreep ik ja, uit ja, uw ja, verhaal nee, nee, dat u zegt, het is het, business het, as usual. Het, het, het beeld zakelijk op dit moment is niet zo dat er ook vanuit de financiële wereld... We hadden een paar weken geleden een, een conferentie bij het NCH samen met VNO-NCW. Daar kwam vanuit de sfeer van de banken en van de exportkredietverzekeraars... een momentopname dat het betaalgedrag op dit moment over het algemeen goed is. Okay. Even Libië uitgesloten, hè? Ja, ja, dat is natuurlijk... Maar ja, dat wil niet zeggen dat er niet individuele probleemgevallen ja. zijn... maar in Groots en Gansen wa waren er nog geen uh, problemen uit die sector genomen. Okay. Maar zou u nu momentopname nu, vandaag, bedrijven adviseren... om inderdaad naar die regio toe te gaan om daar handel te doen? Of zegt u nou, wacht nou even die onrustige periode af en ja. kijk daarna eens? Uh, ze hebben mij altijd geleerd dat afwachten nooit zo'n verstandig uitgangspunt is in het zaken doen. En zeker nu moet je je prepareren op de situatie als het weer, uh, als het weer rustig is. Ja. He, want uh, ik ben graag ergens als eerste, want nice guys finish last. Precies, maar in Oman hebben we ook onrustige tijden gezien. Ja. He, meneer Kaboos, die uh, wordt niet door de hele bevolking gepruimd. Moet je daar dan inderdaad wel investeren? Die bedrijven die er nu naartoe gaan, die gaan proberen om daar zaken te doen. Maar U zegt gewoon gaan Als jij niet gaat, dan nou, gaat, gaat je concurrent wel. Nou, ja. ja nee, dat is toch? Je kom, komt dan in de sfeer. Kijk, wij bemoeien ons als NCH structureel niet met politiek. He, wij houden ons als organisatie alleen aan de wet. Mag je handel doen? Mag je daar investeren? Nou, de bedrijven willen dat, dan faciliteren wij dat. Maar en als... politiek kan natuurlijk wel invloed hebben. Als je kijkt dat bijvoorbeeld een meneer van Royal Haskoning... moet worden opgehaald met een ja. helikopter... Ja. en vervolgens wordt de bemanning gegijzeld... dan denk ja, ik dat, dat je daar rekening mee moet houden als ja. bedrijf... dat dit ja, soort ja, dingen kunnen gebeuren. Dat, dat, dat kan gebeuren, ja. Dat is toch maar... heftig? Ja, maar dat kan overal gebeuren. Nou, dat, is, uh, ja, dat is een onderdeel van het, het risicovolle uh, va, va, vak van ondernemen. He, en uh, als de situatie. Te her... Kijk, Libië is natuurlijk op dit moment. dan gaat hmm. niemand adviseren om de, nu naar Libië te gaan. Ja. Maar, He, u heeft maar deze week gezegd, Egypte is. Ja, u, zegt, u heeft deze week gezegd: van, er moet een handelskamer komen voor Libië. Die ja. hebben dat, we al. Die hebben we al. He, dat is, oh nee, die, nee de, de, de, de, de Libië-kamer. Sorry, nee, Oman uh, hebben we al. Li precies, nee, Libië, in, in Libië, ja, een handelskamer. handelskamer. Ja. Zodat bedrijven ja. daar terecht kunnen als Gaddafi als, als weg is. Ja, precies. Kijk, uiteindelijk, wij waren al, wij waren al bezig met die plannen. He, een handelskamer, dat is een verzameling bedrijven ja. die zaken doen. He, dat, dat is geen organisatie die zich met politiek bezighoudt. Die doen gewoon zaken. En uh, nou, die plannen waren er al een tijdje. Ja, die zijn natuurlijk nu eventjes on hold gezet. Maar uh, wij, wij zijn wel bezig om te kijken van als de situatie zich daar gestabiliseerd heeft... ja, dan krijg je toch een vorm van Rebuild Libië. Uh -huh. Dat hebben wij een aantal jaren geleden met Irak ook gedaan. De dag nadat het standbeeld viel zaten wij bij het NCH bij elkaar om te kijken... wat kunnen wij doen aan de actie Rebuild Irak. Ja. En dat de... is daarvan terechtgekomen? Eh... Uh, wij hebben uh, een aantal bijeenkomsten gehouden in Nederland. Ik wij heb zijn een missie niet de geweest. indruk dat Irak rebuilt is. Maar... Nee, nee, maar ik was ook nog niet uitgesproken. <laughs> uh, wij zijn met een missie naar de buurlanden geweest... Maar we konden het land niet in qua veiligheid. Zodra dat kon, hebben wij dat gedaan. We zijn vorig jaar voor het eerst sinds tijden met een Nederlandse missie naar Noord-Irak geweest. We zijn een paar maanden geleden naar een handels- of een agrobeurs in Erbil geweest. Er zijn nu plannen om naar Erbil en naar Basra in het zuiden te gaan. Wij hebben natuurlijk te maken met een negatief reisadvies. Dus wij kunnen wel stoer zeggen, we gaan naar Irak. Maar als je het land niet in mag, ja dan qua reisadvies, dan gaat er dus niemand mee. Maar daarom, wat Bas net zei, is het niet handiger om te wachten met zaken doen totdat zo'n regio gestabiliseerd is. Noord-Irak is een heel veilig gebied. Ja. Onze voorzitter Irak zegt dat het in Erbil veiliger is dan in Rotterdam en Den Haag. Nee, als Basra, we dat u Basra maar... is nu... Uh, dat is het uh, is totaal het, uh, is het? het uh, reisadvies is uh, sinds kort uh, bijgesteld dat ja. je er nu ook bijvoorbeeld voor zakelijke dingen naartoe kan. Ja, maar het noorden was altijd al redelijk rustig. Hè? Dat is meteen na de, na de, na de ja, ja. omwenteling is dat vrij rustig gebleven. Ja, ja, maar dat was altijd een negatief reisadvies. Ja. En wij ja. hebben ervoor gepleit van mensen... kijk eens wat daar gebeurt. Want alle andere Europese ja. landen waren daar al actief. Alleen wij eh, werden gehinderd door dit reisadvies. Nou, Even heeft minister Roosendaal van Buitenlandse Zaken... Eh, die heeft bekendgemaakt dat hij de Nederlandse diplomaten... wil gaan opleiden tot economische diplomaten. Die dus ook in de regio waar ze werken opkomen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Wat vindt u daarvan? Nou, dat is uh, muziek in onze oren. Mm -hmm. Daar, uh, ja, dat is natuurlijk uh, helemaal in onze lijn. Uh, wij zijn natuurlijk een uh, organisatie die de handel bevordert. Nou, als de diplomaten zich daarop meer op gaan richten... is dat alleen maar een goede zaak. Dus wij uh, onderschrijven dat van harte. Maar wat nou, doen die dan anders dan ja, al? Ja, maar uh, je kunt dus op een gegeven moment binnen... Uh, uh, je postennetwerk, he, daar moet nu ook behoorlijk in gesneden gaan worden... vanwege mm -hmm. de bezuinigingen. Ja. Nou, Dan kun je dus op een gegeven moment de accenten zodanig leggen... dat uh, de, de, de, de handelsattachés, he, de, de mensen die met die, dat soort werk hebben, bezig zijn... dat die gespaard worden ten koste van wellicht wat andere dingen. Dus in die zin uh, uh, hopen wij dat dit, uh, deze lijn zich doorzet. De economische diplomaat. Ja. En nu nou wil hij ook nog in landen waar Nederland slecht vertegenwoordigd is... Eh, dus die business support offices openen. Hè? Dat is zoiets wat u ook in, in, in, in Libië ja. wil gaan doen. Dat... Nou, Een business support office dat is uh, in het land zelf een kleine, een kleine handelspost. Hè, niet, die heeft geen diplomatieke status, maar dat zijn wat een, een, pakweg, een post van twee, drie man. Uh -huh. uh, die uh, zich vooral richten op praktische ondersteuning van bedrijven. Okay. En zich niet met alle diplomatieke en consulaire zaken bezighouden. Maar de letterlijke vertaling meneer, van business support is volgens mij handelsbevordering. Dat is toch uw je? Dat moet dan toch niet bij buitenlandse zaken zitten? Nou ja, dat ik heeft zie wel... daar, Ik zie rol nu u weg. Ja, nee, ja. Ik, eh, ik, ik, ik zit ook met open oren. Maar kijk, een business <laughs> support office... Dat is, een, dat, is een, dat is een klein kantoor... wat geheel gefinancierd wordt... in dit geval door de overheid. Hmm. En waar de bedrijven gratis gebruik van kunnen maken. En eh, ja, wij zijn een private organisatie... en bij ons... Eh, het moet dus gewoon geld verdiend worden. Dus ja, zo'n kantoor waar geen inkomsten en alleen uitgaven zijn... is voor ons niet zo heel erg dat interessant. Dat mag meneer Roos daar lekker doen. Nou, uitstekend. Wij werken daar heel goed mee samen. Sterker nog, al die business support offices die er nu zijn... die staan al formeel op onze naam. Maar dat heeft met name een, een, een organisatorische ja. achtergrond. Dus juist... wij, hebben, wij kennen ze zeer goed. En u juicht er toe ook. Absoluut. Dank u wel. U wordt Gerard vaandragen directeur van het centrum voor Handelsbevordering. Dank u wel, meneer Vaandrager. Tros in Bedrijf is ook te vinden op Twitter. Twitter.com schuine streep Tros in Bedrijf. En bij ons is aangeschoven Willem Overbos van de MKB Service Desk. Vanaf vandaag uh, ga jij voor ons wekelijks een overzicht geven... van het belangrijkste MKB-nieuws. Ja. Um, wat was nou deze week voor jou het opvallendste ondernemersnieuws? Nou, ik begin met het, uh, met het begin van de week. Uh, het nieuws over de rittenregistratie, dat staatssecretaris secretaris ja. Wekers... Uh, aangaf na te gaan denken over het, het afschaffen van die administratieve last. Er zijn ontzettend veel, vooral kleinere bedrijven... die last hebben van uh, werknemers die een uitvoerige redderegistratie moeten bijhouden. Met name voor bestelbussen. Dat was een doorn in het oog. Hè, dat van... was een doorn in het oog. Ja, en het lijkt erop dat hij daar... Hij uh, heeft in ieder geval op gereageerd in een brief... Uh, waarin hij uh, belooft voor 1 juni terug te komen met een antwoord. Hij geeft wel aan dat er nu al concrete mogelijkheden zijn om die rittenregistratie in te ontzien. Bijvoorbeeld als je een bestelbus met meerdere mensen gebruikt. Mm -hmm. Of als een bestelbus ook ja, bij wijze van s'avonds niet gebruikt maar wordt door de werknemers. Dan kun je al vanaf die rittenregistratie afzien eh, en hoef je geen bijtelling te doen. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat, eh, dat die administratieve last, eh, zoals het er nu uitziet per 1 juli, niet meer zal bestaan. Nee, maar dan... Uh, kijk, de belasting, die zullen ze binnen moeten blijven krijgen. Uh, dus daar zal een alternatief dan voor komen. Heb je enig idee welke richting dat dan uitgaat? Nou, ze gaan kijken naar de, de, de BPM natuurlijk. Maar ook daar geeft de staatssecretaris... Pardon, de staatssecretaris van aan dat hij dat nader gaat onderzoeken. Uh, hij geeft aan dat er wel een budgetaire verschuiving zal moeten gaan plaatsvinden. En dat het een overweging is om dat in de BPM te gaan doen. Maar hij geeft dan in de brief die ik hier voor me heb liggen aan de Tweede Kamer... nog geen uh, uitsluitsel over. Nee. Nee. Lopen we niet de kans straks dat het uh, Zweeds Woonwagenhuis in het weekend... helemaal vol staat met busjes die door de week worden gebruikt bij bedrijven... omdat er straks geen registratie meer is? Ja, dat zou zomaar kunnen, ja. natuurlijk. Ja. <laughs> Wat was het nog meer, Willem? Um, wat ik een hele interessante vond was uh, de het wijziging van de initiatiefwet voor uh, mededinging. Er zijn heel veel bedrijven die last hebben van inkoopmacht van, uh, van grote bedrijven. Die als klant uh, van, een, uh, van een kleine groep bedrijven kunnen optreden. En dan denk dan vooral aan grote leveranciers, of grote warenhuizen. Denk aan de HEMA's van deze wereld, de Albert Heijns van deze wereld... waar MKB-ondernemers toeleveranciers zijn. En, zijn en die relanten. worden afgeknepen. Nou, daar bestaat natuurlijk zoiets als inkoopmacht. Ja. Dat die grote partij zegt, je mag best bij mij in het schap komen liggen... maar dan wel onder deze condities. Ja, kost en ja. dat kost je zoveel marge. Ja. En dat kost je zoveel marge. En MKB-bedrijven, die leveranciers, die hebben eigenlijk helemaal geen macht... om daar iets aan te doen. Uh, nu is er een wet, de Bagataalwet, die zegt dat bedrijven eigenlijk nu... Uh, als zij minder dan 5% van de marktaandeel hebben gezamenlijk... zouden mogen optreden tegen deze grote... Dat is nu. Dat is nu. Dus, dus leg het even goed uit... Het is nu zo, dat je, er is natuurlijk de wet op de mededinging. Dat wil zeggen dat je als bedrijf, of als goedbedrijf, bedrijf... Je mag geen, geen afspraken, afspraken maken. Mag maken, in de bouw bijvoorbeeld kennen we dat. In de dat. bouw, maar ja. ook in de, in, de, in de toelevering. Dus groothandelsbedrijven, die mogen niet gezamenlijk optreden... tegen die nee. grote partijen. Zeker niet zodra ze gezamenlijk vijf, meer dan 5 marktaandeel hebben... of dat hun omzet gezamenlijk meer dan 40 miljoen bedraagt. Oké, okay. nou, nou, dus het mag wel, maar dan moet je echt met elkaar nog maar ja, een kleintje anders, zijn. Precies, anders zijn er natuurlijk gelijk grote boetes. Ja. Nou, het gaat richting de half miljoen boete die je kan oplopen... Uh, als je daar uh, een boete op krijgt. Nu hebben Abtroot en uh, ten hopen gezegd... Uh, God, die wijziging moet worden aangepast. Stel nu dat je dat ophoogt naar 10 Dat dan betekent dat je in ieder geval een wat groter marsblok kan maken... richting die grote bedrijven. En die omzeteis lijkt te gaan vervallen... Uh, en dat juichen we natuurlijk met z'n allen toe. Want dan kun je tenminste een keer wat doen. Want ja, dan, dat, dan kan je voet tussen de deur krijgen en zeggen nou, dat doen we dus niet. Dat doen we. Ja. En er zitten dan vooral in inkoopvoorwaarden... die eenzijdig worden opgelegd. Ja. Bijvoorbeeld, we betalen jou binnen 120 dagen. Ja. En dat leggen we eenzijdig op. Want dan kun je als MKB-bedrijf of als conglomeraat wel zeggen... wij willen 60 dagen of zelfs 30 dagen... wat in het economisch verkeer gebruikelijk is. Ja. Gebeurt dit veel? Is dit inderdaad een, ja, een schier in inslag? Ja, EM, het Economisch Instituut voor het Mede- en Kleinbedrijf, een Onderzoeksbureau, heeft dat in 2009 uitgezocht en gerapporteerd aan, uh, aan de Tweede Kamer. En daar bleek inderdaad dat in een heleboel sectoren, met name groothandel... Uh, kleding, uh, food en agri. dat dit soort uh, inkoopmacht uh, wordt uh, tentoongespreid. Dus het is veel meer aan de orde dan we denken. Uh -huh. uh, en dus is het ook heel belangrijk dat er wat aan wordt gedaan. Vallen ja. daardoor ook MKB-bedrijven om? Is dat toonbaar? Inderdaad, als ze 120 dagen betalingstermijn krijgen. dat ze het. Dat... ja, daar kan je het, de kop niet meer boven nou, houden. Dat is laten vier houden. maanden. En dat doet pijn natuurlijk. Nou. Ik, uh, ik las vanmorgen in de krant dat Gredin. Uh, zei dat het aantal faillissementen deze maand. Of in, ieder geval in februari weer was toegenomen. Ik kan dat natuurlijk niet hier aan toeschrijven. Nee, maar nee. het is wel zo dat je ziet dat zeker in zo'n economische crisis... het oprekken van betalingstermijnen... want ook grote nee. bedrijven hebben natuurlijk last van, be van betaalgedrag. Die moeten ook rekening betalen. En wat is heel makkelijk? Makkelijk is natuurlijk om je macht te gebruiken... en te zeggen, nou, we schroeven eenzijdig die betalingstermijn... van 90 naar 120 dagen, ja. Pad, 30 dagen, op de bank... en het MKB-bedrijf moet het maar financieren. En zeg je nou ook tegen het MKB... van jongens, als die wet die komt er misschien aan... het is nu 5%, gaat misschien naar samen 10% van die markt hebben. ga vast samenwerken... En is dat een tip die je ze geeft? Natuurlijk, natuurlijk moet je proberen samen te werken. Uh, er is ook veel steun voor uh, vanuit het, het MKB en VNO. Die zeggen van probeer die afspraken met elkaar te maken en laat gewoon zien a dat er sprake is van inkoopmacht. Uh, je kan het zelfs melden. www.snellerbetalen.nl is een site van MKB Nederland waar je yes. gewoon actief uh, dit kan, uh, aan de kaak kan stellen, uh -huh. zodat die lobby ook kan worden doorgevoerd en ja. dat zulke wetten er komen, zodat je als ondernemer je sterker kan maken. Precies, meer macht voor de kleintjes. Meer macht voor de kleintjes. Dat is er verder opgevallen. Een andere interessante uh, voor iedereen met een website en dat zijn natuurlijk ontzettend veel ondernemers dat Google uh, zijn uh, algoritme heeft veranderd. Google no. Het zoekalgoritme. Klinkt heel of, wiskundig, ja. Klinkt heel. Ja, ja is het ook dus onbegrijpelijk. Ik ben nu weg. Ja, okay. ik ook. Oké, okay, nou, jij we wel het even dat is <laughs> tipje ook. Er zijn ontzettend veel ondernemers met een website. Ja, uh, ja. Dat is ook belangrijk als jij je omzet wilt binnenhalen. Is het natuurlijk het hebben van een goede website die goed gevonden wordt, is belangrijk. En 90, hoog op de zoeklijst Hoog komen. bij Google. Ja. Uh, 90% van de zoekopdrachten in Nederland gaat via Google. Dus als Google ervoor zorgt dat in hun methode om jou bovenaan te krijgen iets gaat veranderen. Heeft dat een impact of kan dat een impact hebben op jouw website? Want mensen kunnen je niet meer vinden. Dan kun je zomaar niet. in één keer uit de top 10 of uit de top 20 zakken. En het is ook zo dat ja, pas als jij in de top 10 uh, zoekresultaten bij Google komt, dan word je gevonden. En dan ontstaat er een kans op een potentiële verkoop. Ja. Waarom heeft Google dat gedaan? Nou, wat Google uh, merkt, is dat er steeds meer bedrijven zijn die gebruik maken van search engine optimization, zoekmachine optimalisatie... waardoor je met goede teksten die je schrijft op je website hoog in die zoekmachines kan komen. Terwijl je dat helemaal niet levert, misschien. Terwijl je vaak gebruik maakt van, en dat zijn dan uh, content farms... ook weer zo'n moeilijk woord om te zeggen... Van, eigenlijk je kan, kan uh, teksten <lacht> kopieer van andere websites. Mensen die snappen hoe, hoe die inhoud... Uh, nee, je, je, precies, je, je kopieert teksten van andere websites... die zet je op je eigen website... en daarmee kun je natuurlijk heel snel heel veel tekst op je website krijgen... en daardoor meer bezoekers. Even concreet. En dat straft Google af. Als ik nu Libië-opstand aan mijn, aan mijn handeltje in stofzuigers hang... dan weten ineens heel veel mensen mee te vinden. Daar komt het op neer. Ja, en als je alle teksten die er op internet zijn... die beschikbaar zijn over Libië en opstand... Eh, op je site gaat zetten, dat is geen... Authentieke, geen uh, ja, ja. eigen informatie. Dat gaat, en dat, dat gaat Google nu voorkomen. Ik gewoon zeggen dat gaat Libië <laughs> afstraffen, maar dat zal niet zo zijn. Dat gaat <laughs> dat Google nu voorkomen. Juist. Dus maar, hou daar rekening maar, mee okay. en zorg voor originele teksten op je website. Maar betekent dat dat ondernemers daarvoor weer adviseurs in dienst moeten nemen? Nee hoor. Nee, nee, we hebben zelfs op onze website gewoon een gratis tool staan. die een check doet op je website. en die je feitelijk adviseert. De, waarin welke stappen je moet nemen om te zorgen dat je dit kan voorkomen. Oké. Okay. Dus en, daar kan ik naar verwijzen. Goed. Nog één nog nieuwtje hebben we tijd voor, denk ik, hè? Ja. ja. Um, nog zo'n kreten die veel wordt gebruikt, maatschappelijk verantwoord ondernemen. Er stond in de Telegraaf dat het MKB uh, het uh, risico in de productieketen onderschat. Om dat ook gelijk even heel concreet te maken. Er zijn veel bedrijven die bijvoorbeeld relatie- en promotieartikelen uh, verkopen. Dat zijn spullen die komen uit het verre oosten. Ja. Nou, de kans is zomaar aanwezig dat daar natuurlijk iets van eh, kinderarbeid ja, zoiets. of zoiets dergelijks aan zit. Nou, dat zijn vaak kleine bedrijven tussen de 0 en 25 werknemers. Typische mkb bedrijven die denken mooie handel te halen. Die zetten dat in hun webshop en die gaan dat verkopen. Maar die zijn dus helemaal niet met maatschappelijk verantwoord ondernemen die bezig. Die zijn er helemaal niet mee bezig. En dat is ook precies wat MVO Nederland zegt. Dat meer dan 60% van de MKB-bedrijven er totaal niet mee bezig is. Dat het echt iets is voor grote bedrijven. Ook MKB Surlesk heeft dat vorig jaar onderzocht. En daar kwamen eigenlijk dezelfde resultaten uit. Wat nou zo belangrijk is, is dat je als ondernemer daar wel uh, bewust van bent en dat je daar wat aan gaat. Maar kun je doen. dat wel checken? Moeten ze dat gaan, checken, gaan ja. tracken en tracen? In of het of zijn er keurmerken waardoor je weet dat je een keurmerk A, dus zijn zo... keurmerken. En B, Bas, wat je zou moeten doen, is er vanuit een sectorale aanpak iets meer gezamenlijk optreden in deze dingen. Want natuurlijk kan een bedrijf met een paar werknemers dat niet zelf. Uh, Bruisverenigingen en uh, ondernemersverenigingen zullen moeten optreden om te zorgen dat dat. Nou juist dat die informatie beschikbaar komt, dat die keurmerken er zijn... en dat je als ondernemer hier wel een bijdrage in kan leveren. Ze moeten zich er in ieder geval veel bewuster van zijn. Veel bewuster, duidelijk. ja. Dank Dankjewel. Je. Willem Overbos van de MKB Service Desk met het uh, MKB-nieuws. Na het nieuws van twee uur, dan zijn we bij u terug... en dan gaan we een gesprek hebben met uh, drie zeer betrokken en bevlogen mensen... over de opmars van de elektrische auto. Wat ons betreft heel graag tot zometeen. Ja. Sport op Radio 1. Vanavond de eredivisie. Twente en Nacht. En dan met een vimpje op de lat schiet. En daar staat Twente met 2-1 voor. Vitesse VVV. ADO NEC. Dat schiet er, ja. Hij schiet er. In. En Excelsior PSV. NOS langs de lijn. Vanavond van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Ik zit al meer dan 20 jaar bij de...